Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Beverwijk is een explosief weggehaald. Het was vanochtend achtergelaten op straat in de Noord-Hollandse plaats, zag deze buurtbewoner. Er staat een jerken uh, bij uh, een, een ex-oud-Poolse winkel met een, uh, een draadje ervan. En ik hoorde net dat het uh, toch een vrij ernstig geval is, want ook de groot appartementencomplex moet ontruimd worden. En dan zijn ze vanaf links naar rechts, dus alle mensen moeten hun huis uit. Ja, inmiddels is het ding dus weggehaald. Je hoorde het hem al zeggen, het ding lag tegenover een voormalig Poolse winkel. Er lag al twee keer eerder een explosief voor de deur. Precies daarom heeft die winkel zijn deuren moeten sluiten. In Japan zijn twee mensen overleden na verwoestende modderstromen. Ook worden minstens 20 mensen vermist. Tientallen huizen werden bedolven of verwoest door de modderstromen. Die ontstonden na hevige regenval. Er viel meer dan normaal tijdens het regenseizoen. Bijna alle coronapatiënten die de laatste weken in een ziekenhuis zijn opgenomen, waren niet of niet volledig gevaccineerd. Dat schrijft het AD na een rondgang langs een aantal ziekenhuizen. Er waren vrijwel geen patiënten die al twee keer waren ingerend. En als het wel gebeurde, waren het vaak mensen die net hun tweede prik hadden gekregen, waardoor ze nog niet volledig beschermd waren. In meer dan 200 bedrijven in de VS zijn het slachtoffer geworden van een grote aanval met ransomware, gijzelsoftware. Het zijn van die programmaatjes die hackers gebruiken om alle bestanden op je computer te versleutelen. En dan moet je betalen om er weer bij te kunnen. Het gebeurt de laatste jaren steeds vaker, vertelt mijn collega Joost Schellevis. Een paar jaar geleden werden vooral particulieren ermee getroffen en dan ging het om een bedrag van een paar honderd euro. Maar nu gaat het echt om, om losgeldbedragen van miljoenen euro's. Nou ja, en als je bedenkt dat er dus minimaal 200 bedrijven, maar waarschijnlijk nog wel een stuk meer zijn getroffen, ja, dan gaat het hier om een, om, om, voor die aanvallers om een mega winst. Ook in Nederland zijn bedrijven aangevallen, in ieder geval twee, maar voor zover we nu weten waren die goed beveiligd tegen zo'n aanval. Het weer, Nou, het is nog droog op veel plekken. Schijnt de zon ook nog, graadje of 24. Maar later vanmiddag wordt dat anders. In het zuiden geldt code geel. Daar kunnen stevige onweersbuien voorkomen met hagel. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Want er is natuurlijk, uh, laten we zeggen, van allerlei sporten aan de gang, hè? Ja, het is niet te geloven. Nou, wat, wat moeten we allemaal volgen, Albert-Jan? Nou, laten we beginnen met de achtste etappe van de Tour de France. En die gaat van Ollona naar Le Grand-Bornaar. Een uh, etappe over 150, uh, ruim 150 kilometer. Maar toch wel wat pittige uh, kollertjes erin van de vierde en vierde categorie. Zelfs van de eerste categorie.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 Dus dit, dit weekend hebben we tijd voor Kila, want die is weer terug. Zoals live blijft een verrassing. Het is de laatste keer. Zand wordt op zaterdag live een live registratie van een artiest of artiesten.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 Verder hebben we natuurlijk nog uh, verder Sandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier hebben we Pit Report. Daarin een uitgebreide uh, samenvatting van de kwalific dan verreden kwalificatie in Oostenrijk. Uh, tussendoor nou, wellicht nieuws uh, de Tour de France, uh, in Wimbledon.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 In 2019 werd deze bij de avondeten tappen gebruikt. En uh, nu hebben we natuurlijk uh, die versie van uh, Ellen Tendammer. In end, you, a little bit of love. Oh, oh, a little bit of love. A little bit of love. Lately I've been counting stars. And I'm sorry that I broke my heart. This is Every I didn't want for you, but I'm stepping on broken glass, and I know this is my final chance. All I'm trying to do is find my path to you.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 De provincie Noord-Holland heeft een subsidie verleend aan dit project... vanuit de subsidieregeling kleinschalige circulaire initiatieven Noord-Holland. In, ja, afgelopen januari uh, wisten we dat het nieuws wereldkundig werd gemaakt... dat Café Neuf was verkocht. Wat de plannen waren met de bekende horecagelegenheid... kon de makelaar destijds nog niet zeggen. Inmiddels is bekend dat eind dit jaar zo rond de kerstdagen... Café Neuf verder gaat als restaurant Mauriu.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 De lokale afdeling van D66 telt 31 leden en daarvan hebben 18 leden meegedaan aan de online stemming. En zij kozen unaniem voor Van Haven, die momenteel namens D66 wethouder is in Zandvoort. Ja, en dan moet hij in Zandvoort gaan wonen. Heb jij nog een woning voor hem te koop, Albert Jan? Oh ja. Het valt altijd over te praten, wou je zeggen. Het valt altijd over te praten. Heel goed. Nou, Raymond...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 put that good on again i don't Feel like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 Al dus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan. En dat betekent uh, extra drukte op uh, Schiphol waarschijnlijk. Want uh, iedereen uh, die, uh, die denkt van nou een last minute richting, uh, richting het zuiden. Ja. Dat lijkt me wel een goed plan. Nou, okay. want... ik, ik, mensen hadden Portugal geboekt voor drie weken. En, uh, maar Lissabon is inmiddels weer oranje geworden. Of geel in ieder geval...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 Nou, en dan een plaatje van Albert -Jans, vriendin, hier is uh, Bella Perez. Contigo, oh. contigo. Vamos, y paciente, hasta que salga el sol. mi gran amor hand. Wat mm -hmm.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 Uh, vorige week was die presentatie van uh, die mooie muurtekening bij het Dolphinama. En daar sprak hij de beide heren. Maar eerst deze van Rich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 Oh, jij dacht van, uh, dat je misschien zo'n very important person was, dat je toch misschien wel uh, zomaar binnen. Ik heb nog nooit kruiden gekocht. Altijd onder het hek doorgekropen? Juist ook, ook, ook. <laughs> maar even alle gekheid op het stokje, uh, hoe, hoe bleef je het? Ja, is natuurlijk fantastisch. Dit levert het sucremen ook voor het dorp en uh, de hele omgeving hier, dat de Grand Prix naar Zandvoort komt. Dan ga ik uh, naar de Nestor weer even het verhaal. Jij ja, hebt uh, zelf ook nog kwalificatietrainingen gereden uh, tijdens de Grand Prix.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 Ja, ik moet zeggen, kijk, vroeger hadden we niet die communicatie die we nu allemaal hebben. Instagram en, nou ja, noem maar op Facebook. Uh, toen keken we naar de krant. En uh, toen was het eigenlijk ook best wel heel... Ja, we hadden geen nationale heldenjaren. Ik weet nog uh, dat ik heel jong was, had je Karel Kordennebevoer. Maar die reed natuurlijk ergens uh, in het middenveld of achteraan weer. Maar toch was er toen best wel in verhouding ook veel mensen die erover spraken.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 met de A1, A1 Grand Prix. Toen Jeroen bleek de zoon van Miesel, ook reed. En dat was natuurlijk ook een fantastische, fantastische tijd. Het was de A1 GP, A1 Grand Prix, wat ook Grand Prix, maar ook super. En die tijden gaan nu weer komen, alleen nu met Max en met de Formule 1. Nou, uh, zijn jullie ook uh, supporters, denk ik zo. Uh, hoe vinden jullie dat hij dat doet, onze Max Verstappen?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 Er wordt gezegd, ik ga eerst even bij jou Dylan, hoe, uh, hoe dicht jij een titelkans om eventjes uh, dat maar even hardop te zeggen aan uh, de heer Verstappen toe? Ja, dat is gewoon een kwestie van tijd. En als het dit jaar niet is, is het volgend jaar. Maar hij uh, staat er natuurlijk ook heel goed voor. Hij heeft nu uh, 12, 13 punten voorsprong. En als hij gewoon lekker zo zijn puntjes blijft sprokkelen en voor hij mee blijft rijden, dan moet het gewoon goed komen.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 Weet ik een goed adres Familie en vrienden Liefde en heilig vuur Kribbels in een buik Lachend in de storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het volvloed, je lange gouden strand, ik voel me in dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey, Ik geniet met volle teuggen, circuit, strand of de kroeg. dromen in de tuinen, Het feest tot de morgen. Ik hou van jou op Sampoort. Waarom aan de zee? Het was een lange strijd, een mooie strijd. Een heftige en strijd. het mooie strijd, een heftige strijd. Van het mooie strijd tussen Piet en Wereld. En we hebben een winnaar. Sampoort is de winnaar. Mooie Miet. Ik huppel door het dorp, dansen ongoed. Ik Ik zeg iemand gedag, ik weet die zit bij hem. Tussen het woord, hier is het allemaal, we delen dat gevoel, hier spreekt het hart. ...is het zonnige ritme van de zomer. Ik blijf even gewoon hier, ik, als je het niet erg vindt. Blijf jij maar liggen. Ja. We hadden het net over de Dutch GP die er uh, aan gaat komen. En de kansen van uh, Max Nou, daarachteraan draaien we een uh, toepasselijke plaats. De parel aan de zee van uh, Van Kessel en uh, al zijn uh, Zandvoortse vrienden. Uiteraard kennen we ze allemaal wel, de heren die meegedaan hebben aan uh, deze plaats. En daar weer achteraan hoorde je de Jidison. Het is weer tijd voor een kort bericht. Nou, we blijven even bij de Dutch Grand Prix, want... Uh...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 Meld u zich aan via het aanmeldingsformulier van het DGP. En anders geen probleem, kijk dag twee daarna op de website... voor een verslag van het gehouden bijeenkomsten. Dankjewel, je En tot zover ons nieuws over de DGP. Begin september en alle voorbereidingen natuurlijk die zijn in volle gang. Hier in Zandvoort. We gaan alweer nou weer op naar het nieuws en weer van uh, drie uur en daarna zijn we er nog twee uur lang. Dus Dadelijk in uur twee gaan we kwalificeren, want als Max Verstappen Stappen gaat dat doen uiteraard. En wij gaan dat uh, volgen op de Zandvoortse Radio. Verder uh, Zandvoortse uh, nieuws, uh, zoals we dat uh, altijd uh, bijbrengen in de Huiskamer.